U Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Amerikaanse staat Florida zijn al meerdere doden gevallen door orkaan Debbie. Dat melden de media daar. Ook zitten er 250.000 huizen zonder stroom. De orkaan heeft snelheden van 130 km per uur en neemt ook een paar bakken regen met zich mee. Merkt ook deze Amerikaanse verslaggever. It feels like we're getting pelted with hail right now. De state of Florida alone already reporting more than 200.000 power outages, power outages, excuse me, from what we've seen online. De orkaan komt ook nog naar Georgia en South Carolina. De drie staten kunnen dagenlang last krijgen van het noodweer omdat de orkaan zich langzaam verplaatst. De Britse premier Starmer zegt dat er extra politie wordt ingezet vanwege de rellen van de afgelopen dagen. Vanochtend had hij crisisoverleg. De rellen in Engeland begonnen dat het in Southport drie kinderen werden doodgestoken. Online gingen valse geruchten rond dat de dader een immigrant zou zijn. In Leiden is een vrouw zwaar gewond geraakt toen ze werd overreden door een vuilniswagen. Het ongeluk gebeurde toen ze lopend de straat wilde oversteken. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Team NL heeft er weer een gouden medaille bij. Zelster Marit Bouwmeester is olympisch kampioen geworden... nog voordat de beslissende medal race begonnen is. Er was vanmiddag te weinig wind en dus werd de laatste reguliere wedstrijd afgelast. En inmiddels is het verschil met de nummer 2 zo groot dat, dat die niet meer kan worden ingehaald. Het duurde wel even voordat dat duidelijk werd, vertelt commentator Dean van het Laar. Echt, er werden drie, vier vlaggen over elkaar heen geknoopt. En iedereen zat te kijken, wat voor combinatie betekent dat nou? Zes, zeven, acht man in dat perscentrum uit Zwitserland, Australië, Frankrijk, Nederland, België. Allemaal over elkaar heen te duikelen, te kijken naar dat ene scherm. Allemaal kijken naar Marit Bouwmeester, die maar naar haar coach keek en dacht van, wat, wat, wat gaat er nou gebeuren? Maar de strekking wel, Marit Bouwmeester, zonder te rezen, Olympisch Kampioen in Marseille. Dankzij deze gouden plak is Marit Bouwmeester nu de succesvolste Olympische zeiler ooit. Het weer, vanavond klaart het op en er is nog veel zon. Morgen sowieso meer zon. En dan ook iets warmer, 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Bij de aansluiting met de A10. 10 minuten vertraging door de file op de A10. De binnenring richting Zaanstad. Kwartiervertraging voor knooppunt koemplijn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. De nummer is inmiddels ook alweer twee jaar oud. Welkom in deze eerste editie van Alternatieve FM in augustus. De Gumbo Kings trapte dit Alternatieve FM-programma af met I Wonder. Wat gaan wij doen? We gaan in ieder geval straks praten met Dan van Batum. Hij is van FleeBack. Want FleeBack heeft een uh, nieuw EP uitgebracht. Uh,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 I'm going in the wrong way. Every day's a bad day. But time is running, and so am I. Burning out my body, making sure I feel alive. I like this better now more than ever. Let's Blackbirds have star clear as voice. The pigeon I want to put on mute, bird sing. Oh, how I hate to get up. I want to stay in bed. Until midday, hey hey. Oh, how I hate to get up in the morning. When birds sing, the town crows in the garden. The cat listens to the singing birds. He jumps.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 uh, deze EP is bijvoorbeeld ontstaan op een uh, schrijverskamp wat we met z'n allen hebben gedaan. Uh, nou, en nog muziekvideo's schoten tussendoor. Dus ja, eigenlijk een hartstikke, hartstikke leuke tijd gaat tot nu toe. Ja, uh, optredens waar? Uh, ook in de buurt, maar ook buiten de regio? Ja, klopt wel. We hebben in uh, Alkmaar veel gespeeld. In Haarlem ook wel wat gespeeld. zoetjes in Amsterdam. We hebben nog een keer in Wageningen gespeeld. Aha. Uh, ja. Dus... Uh,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 Dat maar. Ik, zit een, ik zit een beetje in het uh, volgende beeld. Korte broek, slippers aan, dat soort uh, dingen, of niet? Ja, wel, wel een beetje inderdaad. Uh, ja. Ja, dat ik net ook niet opnam, kwam omdat ik in het zwembad lag. Dus, uh... <laughs> ja, en de, en de tijd vergeten, dus hè? Ja, dat wel een beetje. De tijd vergeten, lekker losgaan en uh, genieten van een ja. prachtige.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 Als je het nog een keer zegt. Ja, ja. Um, In dat opzicht, uh, yeah. pretty Place is dus ook, uh, ook nog wel live spelen. Uh, ja, el elk optreden is, uh, is een mooie plek. Uh, en elk optreden geven we ons liefde. Ook al doen we dat met de kip ook. Uh, ja. du een duidelijk verhaal. Um, even over, over jullie. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Uh, op onze Instagram, Feedback live Music. of TikTok. Fleabag NL en op YouTube gewoon Fleabag Music ook. Uh, ja. Ja, en op alle streamingdiensten is onze muziek eigenlijk te vinden. Oké, okay. uh, dan gaan we uh, clichématig de single laten horen. Hier is Fleabag met clichés. Underneath the moonlit sky, I'm so lost in your eye. And you set me free a love that's meant to be. I'm in mountains high, side by side And without you, there's none to hide And I keep running, running All the spots.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 Is een nummer wat uh, soms nog wel eens in deze alternative FM-uitzendingen uh, nog wel eens gedraaid wordt. En die heeft nog wel een beetje een cultstatus. Afgelopen maandag was het Pride at the Beach in Zandvoort. Daar was een optreden van Inge Lambo. En Inge Lambo speelde tijdens haar optreden bij Pride at the Beach haar pride anthem Like a Phoenix. Ik sprak met Inge Lambo ook over haar rol als ambassadrice voor Pride Amsterdam.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 Maar ik vind tijd heel erg belangrijk en ja, wat je zegt, of het, of het, no het is oh zeker nodig en ja. je ziet aan de cijfers zelfs dat het eigenlijk soms wel naar achter weer gaat mm -hmm. uh, als we het hebben over pesterijen of vechtpartijen en daarom vind ik 2024 nog steeds zo heel belangrijk. Ja. Ja.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 nou ja, mijn verhaal met hun kan delen. Dankjewel. Alsjeblieft. Leuk. time to sleep on all your goals. show all your guts wipe off the dust take out your tongue watch me run i'll show you how it's done i'll be your guide on rose and finger on burn like a phoenix out from the ashes i will rise let me prove you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 Ik doe zelfs minder doe dan de rest, dus iedereen doet echt heel veel. Mm -hmm. Dus ik ga niet hun eer pakken. Nee. Um, ik doe vooral gewoon veel oefenen voor de muziek. en uh, Ja, Ja en op zo'n dag als vandaag sta je al uh, met, uh, met Jamie de Groot uh, te spelen. Ja! Dat is toch ook weer even leuk, denk ik. Ja, het is wel grappig. Wist je ja. trouwens dat Jamie mijn ex is? Oh! Ja! <laughs> het is even voor de Pride Tea, toch? Um, ja, Jamie is uh, mijn beste vriendin, al 7 jaar.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 If I should give in, too much going on within Can I run from my own skin? I wonder what the outside thinks of what is left inside of me A fragment of what I've been, can't I just start running? I realize I'm walking now, between my footsteps and the ground The conversation arises now, but the silence still stands out It's only when you dare to scream, that's when you can't remain unseen Until then I ask, look at ja,